Kees Groot met het NOS journaal. De Schipholtunnel in de richting van Den Haag blijft vandaag dicht. Aanvankelijk meldde Rijkswaterstaat dat twee van de zes rijstroken voor de avondspits weer open zouden gaan, maar na een test bleek dat de ventilatoren nog niet goed werken. Vannacht wordt bekeken of de tunnel voor de ochtendspits weer open kan. De schade in de Schipholtunnel ontstond gisteren door een brandje. De Venezolaanse terrorist Ilyich Ramirez Sanchez, beter bekend als Carlos de Jakhals, is door een Franse rechtbank opnieuw veroordeeld tot levenslang. Hij krijgt zijn straf vanwege een aanslag op een winkelcentrum in Parijs in 1974. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. De Jakhals zit al twee levenslange straffen uit in Frankrijk voor onder meer vier dodelijke bomaanslagen begin jaren tachtig. De botten die zijn gevonden in het wrak van de Zuid-Koreaanse veerboot Seewol zijn van dieren. Eerder werd gedacht dat het mogelijk ging om resten van slachtoffers van de ramp in 2014. Toen kwamen 304 mensen om het leven. Van negen slachtoffers is het lichaam nog niet geborgen. Onderzoekers hebben in Australië de grootste voetsporen van dinosauriërs gevonden die ooit zijn ontdekt. Sommige sporen zijn zo'n 1,70 meter lang. De pootafdrukken werden gevonden in gesteenten van 140 miljoen jaar oud en zijn achtergelaten door dinosaurussen. Het gebied waar de voetafdrukken zijn gevonden wordt wel het Jurassic Park van Australië genoemd. Britten kunnen vanaf vandaag betalen met een nieuwe munt van één pond. De munt wordt vervangen omdat de oude uit 1984 te makkelijk is na te maken. De nieuwe munt is volgens de Britten de best beveiligde munt ter wereld. Hij is niet rond, maar twaalfkantig en heeft een goudkleurige ring met een zilverkleurige binnenkant. Het weer, het is zonnig, geleidelijk komt er vanuit het zuiden meer bewolking en aan het eind van de middag en in de avond kan daar een bui vallen. Het is 14 graden op de wadden tot ruim 20 graden in het zuidoosten. Morgen is het vrij bewolkt en valt er soms een bui. Dit was het NOS Show. D.F.M. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In tegenstelling tot eerdere berichten van Rijkswaterstaat gaat de A4 van Amsterdam naar Den Haag niet voor de avondspits open bij de Schipholtunnel en moet het verkeer blijven omrijden. Dat kan via de A9 en de A5, het kan ook via Utrecht over de A2. Maar daar is wel een ongeluk gebeurd richting Utrecht vanuit Amsterdam tussen Holendrecht en Breukelen over 10 kilometer langs rijden en stilstaan. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. -M -M. met nu de muziek boulevard. Somebody said I've got another friend. But does she love me better than I can?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 And I'm right over- So...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 Just die Ook blijft hun altijd klein.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 I want you to go en blauw